Man met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris laat weten dat er achter gesloten deuren een nieuwe opperste leider is gekozen. Een lid van de Raad van Experts suggereert dat de nieuwe leider Ghamenei heet. Daarmee lijkt het er sterk op dat een zoon van de vorige week geliquideerde Ali Ghamenei het land gaat leiden. Die wordt al langere tijd gezien als de gedoodverfde opvolger. Het Israëlische leger heeft gezegd dat elke opvolger sowieso op hun dode lijst komt. In een stad in de buurt van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn twee mensen omgekomen. Waarschijnlijk bij een luchtaanval. Volgens de Saoedische autoriteiten werd in de stad een woonwijk getroffen. Daarbij raakten ook twaalf mensen gewond. Wie verantwoordelijk is voor de aanval is niet duidelijk. De slachtoffers bij Riyadh zijn de eerste doden in Saoedi-Arabië van deze oorlog. Er komen steeds meer lokale politieke partijen. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen doen er 375 nieuwe partijen mee. Bijna allemaal lokaal. Veel daarvan zijn opgericht uit protest tegen de gevestigde landelijke partijen. Volgens experts zijn die partijen vaak beter geworteld in de gemeenschap... en kunnen ze zich veel beter profileren op specifieke lokale thema's. Zoals het wel of niet sluiten van een zwembad of de komst van een zebrapad. De verwachting is dan ook dat de lokale partijen het goed gaan doen bij de verkiezingen op 18 maart. Ajax heeft trainer Fred Grim aan de kant gezet. Hij was pas sinds begin november werkzaam als interim coach. Als opvolger van John Heitinga. Oscar Garcia, sinds vorige maand trainer bij Jong Ajax, is aangesteld als hoofdtrainer. Fred Grim gaat terug naar de rol die hij had in de opleiding van Ajax. De ploeg uit Amsterdam verloor gisteren met 3-1 van FC Groningen. En zakte daarmee uit de top 3 van de eredivisie.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 I'm yeah. you. Yeah.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 Kate okay, Bush, ik, ik zit even op... Uh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 Ja. ja.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 Army Dreamers. Yeah, <laughs> Over rare geluidjes, maar uh, nu horen we ook weer zo'n geluidje: het, het doorladen van een geweer. Dat klik-klik. Dat ja, ja. daar dat, dat, is hij wel van. Ja, ja. Want in dat uh, nummer daarvoor horen we een hoop uh, uit nijd, kapot gesweten flessen ja. met of zonder drank. Ja, ja, ja. ja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 Jotu. Oh, op die manier. Een in Londen geboren zoon van Griekse ouders. Beter bekend als George Michael. En dan weten we me ineens weer over wie we het hebben. Geboren in 1963. Dus jij gaat lekker Sina drinken. Oh. Ja, ik, ik vrees dat er, dat er wel van vreemden zijn. Ja. Dus, um, nou, lekker. Een paar vrienden erheen in ja. de zomer. Maar dus, uh, nou goed, eerst nog even naar George Michael luisteren. Ja. De oprichter samen met Andrew Ridgely van de band Wham. Meteen succes, hebben een mooie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 Het is uh, lekker theatraal en een. Uh,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 uh, wereldartiesten hebben het over Carlos Santana met zijn band Santana, Mexico geboren, maar met zijn gezin, ouderlijk gezin en zeven kinderen naar Amerika verhuisd en daar John. tot Amerikaan genaturaliseerd. Ja, werd ooit uh, heel hoog genoteerd als een van de beste gitaristen ter wereld en dat zijn dat van die superlatieven waar je ja. over kunt denken. Maar hij kan er wel wat van. Op een gegeven moment gaat die roem dan een beetje tanen en een jaar of 15, 16 geleden stond Santana tussen vele andere artiesten op het bos